4.5 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vanochtend vroeg 14 mensen opgepakt voor onder meer openlijke geweldpleging. Ze bekogelden politiemensen met bierflesjes en stenen. Een agent raakte gewond aan zijn hoofd. Hij heeft mogelijk een hersenschudding. Politiemensen wilden op de Maashaven oostzijde ingrijpen bij een vechtpartij tussen ongeveer 20 mensen. Toen de politie in actie kwam begonnen omstanders agenten te bekogelen. De 14 verdachten zitten vast op een politiebureau in Rotterdam voor nader onderzoek. De actrice Ellen Vogel heeft dit jaar de Blijvend Applausprijs gekregen. Ze krijgt de oeuvreprijs als waardering voor haar bijdrage aan het Nederlandse theater. Volgens de jury was de keus snel gemaakt. de Vogel is een actrice sang die ondanks haar 87-jarige leeftijd kans ziet om bij de tijd te blijven, zei de jury. Onder andere de saxofonist Piet Noordijk, de acteur John Krijkamp senior en comedienne Adele Bloemendaal gingen haar voor. En de Vogel nam de prijs vanmiddag in ontvangst in de kleine Comedie in Amsterdam. De blijvend applausprijs bestaat uit een bronzen beeldje en 5000 euro. Honduras kiest vandaag een nieuwe president. Aan de verkiezingen doen nog interim-president Micheletti, nog de verdreven president Zelaya mee. Ze hebben maandenlang een machtsstrijd gevoerd. Van de vijf kandidaten is de partijleider van de conservatieve favoriet. De Verenigde Staten zullen de uitslag van de presidentsverkiezingen in Honduras accepteren... ook al doet Zelaya niet mee. De VS beschouwt Zelaya nog als de wettige president van Honduras. Hij zit nog steeds verschanst in de Braziliaanse ambassade. In de voetbalcompetitie heeft zowel Ajax als Feyenoord vanmiddag een uitwedstrijd gewonnen. In Arnhem versloeg Ajax Vitesse met 5-1. Feyenoord won in Den Haag met 2-0 van ADO. Feyenoord handhaaft zich door de zegen op de vierde plaats van de ranglijst. Het weer geleidelijk droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot 3 graden. Morgen en dinsdag vrijwel overal droog, geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOW.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 Dat waren de shapeshifters. En dat bracht de tijd op. Laten we zeggen, het is vijf uh, over drie. Ik zit weer gewoon niet op te letten. Heb je wel eens van die dagen? Want dan had er al alles al klaar moeten staan, jaap kopen. En dat deden die eens niet. Maar goed, nu moet het uh, toch wel zijn. Nee?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 in it. Incomplete when I miss it. See that we all carry colors or to share with each other. I'm a I'm naked up here Underneath. cause every word I drop is another fall of sun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 Precies, ja, het ligt niet van elkaar nee. Zijn jullie een schoolpunt? Uh, nee, nee, absoluut niet. Echt. Iedereen zit op andere scholen komt ergens anders vandaan. Door allemaal verschillende redenen zijn ze bij ons uh, erbij gekomen. Hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? Uh, ik. Cas uh, uh, was de bassist. En die, uh, was de, ja, zijn zusje zat bij mijn zusje in de klas. En uh, ja, die, vertelde, die vertelde mij van ja, ik ken een jongen en uh, die, die wil graag bassen. En we hadden we midst toen nog een bas.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 Nou, het is natuurlijk altijd mooi als je een doelpunt kunt maken en dan kun je beter zelf in de pixel spelen. Alleen, uh, ja, Max weet hoe ik kan ook hier en het doelpunt meer of minder zo niet zoveel uitmaakt.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 Is natuurlijk, op de trainingen en van alles is natuurlijk, uh, leer ik mijn hockey en heel wat beter te worden. Maar ook gewoon, uh, daar zit ik ook nu in een grote stad en al die jongens nemen me mee. En, uh, dus ik, hoor niet, ik leer niet alleen iets op hockeygebied, maar ik heb ook, naast hockey kan ik ook heel veel leren van alle gasten. En uh, dat gaat heel goed. Ja, wat wat ja. goed is, komt snel. Ja, precies. <laughs> ja, ja. hoop ik wel.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 Hello I love you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 Oké, okay, okay. dus zo is een beetje de, de, de, de naam ontstaan. Zo, zo is de bijnaam van Anno ontstaan. Ben je er wel trots op, dat, die, dat jij de koop bent dan? Ik vond het wel goed. <laughs> Ik denk, laten we zo maar houden. Ik vind hem wel mooi. Ja. Uh, nou, eventjes uh, gewoon over de muziek, waarom, waarom Nederlandstalig? Ja, waarom niet?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 Dat, nou ja, dat probeer ik langzaamaan een beetje uit te werken, een beetje, een beetje de, de ja, Gewoon wat trucjes op gitaar, ja, dat het gewoon wat netter en wat subtieler wordt. Dus daar, maar qua, qua zang en tekst hoef ik hem niet te sturen, daar, daar zijn we de meester in. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk stel ik een moer voor op gitaar, maar omdat, omdat ik dit, dit samen met Co doe, word ik ja, toch een treetje hoger getild. Dus, ja, uh... We doen het samen. Die doen het samen. Ja, nou, dat, dat is ook mijn vraag. Mijn vraag is dan ook meteen van...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 Van Bruce Springsteen, we hebben hem al eerder even op de korrel gehad, deze middag, maar toen was het smaldeel AB Radio er nog niet bij. Bruce had zeg maar een hele mooie optreden verzorgd tijdens Ping Pop, en toen klonk dit nummer gewoon nog vetter en voller dan de studioversie. Sommige nummers hebben dat gewoon nou eenmaal, dan is de live versie gewoon tien keer beter dan de studioversie. En dat was ook met dit nummer. En toen ik dat optreden gez gezien had, eh, zeg maar op Pinkpop, dan denk ik je, yeah. dan eh, kan die Springsteen nog steeds. Hij is nog stil de boss. En wie dat ook denkt, eh, is eh, van een aantal weken terug. Ik denk eh, nou dik twee maanden terug. Toen had ik hier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 was hem helemaal. Chesto met uh, Kirsty Herschel, wat heet ze zo? Herschel. En Just B. dat uh, bracht de tijd al op vijf uh, minuten voor vijf. Inmiddels hier bij Zeevum Zandvoort. Dat betekent zo, uh, en ook bij AB Radio, bijna vergeten. Anders...